Eerst een klomp met het NOS-journaal. bank wil een introductieprijs te geven van 17,5 euro. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De bank maakt de prijs later vanavond officieel bekend. Eerder bleek al uit documenten dat de bandbreedte voor de beurskoers was aangescherpt tot tussen de 17,5 en 18 euro. En volgens Bloomberg heeft de aangescherpte bandbreedte voldoende animo opgeleverd onder beleggers. In Kuwait is een terreurnetwerk opgerold... dat geld en wapens levert aan terreurbeweging IS. De leider van de groep is een Libanees. De andere arrestanten zijn een Egyptenaar, vijf Syriërs, twee Australiërs en een Kuwaiti. Volgens de Kuwaitse minister van Binnenlandse Zaken leverden ze onder meer raketten aan IS. Een Kuwait werd in juni zwaar getroffen door IS. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een moskee in Kuwait-stad. Daar bekwamen 27 mensen om. Sindsdien probeert Kuwait IS krachtig te bestrijden. Niet alle gemeenten hebben op tijd de gegevens van mensen met een persoonsgebonden budget doorgestuurd aan de sociale verzekeringsbank. Volgens staatssecretaris Van Rijn zijn de gegevens van zo'n 22.000 mensen nog niet naar de SVB gestuurd. Om ervoor te zorgen dat alle mensen met een PGB op 1 januari het juiste bedrag krijgen, gaan medewerkers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten helpen bij het verwerken van de gegevens. Station Arnhem heet vanaf nu Arnhem Centraal. Daarmee is Arnhem de eerste stad buiten de Randstad met een centraal station. De naam is tijdens de opening van het nieuwe station bekendgemaakt door ProRail Topman Eringa. Een station mag de toevoeging centraal krijgen als er meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag zijn. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden is Arnhem het zesde centraal station van Nederland.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 Met, met nu. Alternative FM. Uh, ja, ik zat even met uh, mijn met handjes aan een paar knoffen... waar ik beter niet aan had kunnen zitten. Maar goed, uh, in ieder geval uh, kunnen we dus ook weer eens deze draaien. Hier is Ethereal. Zo, dat zijn altijd van die momenten dat je dat allemaal uh, mooi uh, kan. Hè. Uh, je hebt een beetje een, een zware bent in de studio. Dan kan je ook gewoon ook dit soort uh, werk weer eens uh, draaien. Even die, uh, die veren van je afgooien. En dan ook nog eens even dit soort, uh, ja, dit soort uh, uh, werk er even doorheen uh, gooien. Ethereal, hoor je, de, de winnaars uh, van de Rob Agda Award. Editie 2009-2010. Dat was voor ons het eerste instapmoment uh, geweest... Voor de Robak daar daarna is dat echt als een speer gegaan. Uh, onder andere ook met deze band. Die later ook nog eens een keer bij de bands... de grote prijs van Nederland wist te winnen. Dat voor een metalband. Dat was toch ook al vrij bijzonder. En uh, bij die gelegenheid... Dus ik zat het net ook te vertellen aan Daan en aan Richard. Uh, ik zei toen op een gegeven moment... Ja, en toen had ik ook voor het eerste genoegen mogen smaken... daar Alaska voor het eerste te zien. Ja, en we weten allemaal hoe het met Alaska is afgelopen. Uh, ze hebben op een gegeven moment een debuutalbum uitgebracht... En dat heeft uh, toen zijn weerslag gekregen bij onder andere uh, mannen als uh, Leo Blokhuis. En bij, uh, hoe heet hij ook alweer? Jan Akkerman. Inderdaad, die. Want die hebben er toen nog een uh, wereldrecensie over geschreven. Toen stonden ze ineens bij de wereld Red door. Maar ja, wij hadden ze al in, in, onze, in onze studio gehad. Dat was toen nog op het gasthuisplein. Maar uh, of ze ooit nog eens een keer hier een setje live gaan spelen, dat, dat hangt er nog helemaal vanaf. Um, ik heb de naam Fred Lont uh, uh, laten vallen in het, uh, in het eerste uur. En uh, Daan, die kende hem nog. Uh, van het uh, project Real. Maar ineens uh, kwam ik ook nog iets anders uh, van hem tegen. Contact, dat is een ander uh, uh, verhaal waar Fred uh, zich uh, mee heeft uh, bemoeid. En uh, ik kom toch nog iets uh, tegen op het, uh, op het mooie YouTube. En dat, uh, dat is dan uh, een clip die ze dan weer uh, online hebben gezet. Uh, nou, ik denk uh, in januari is dit, uh, is dit online gekomen. Kan ik moet hem wel even weer op de hoogste resolutie geven. En dan gaan we hem eventjes uh, gewoon laten horen. Uh, Contact met Jaw heet dat uh, nummer. Dus even kijken of, uh, of, uh, of we er een beetje geluid uit uh, kunnen, kunnen persen. Ja, dat zal wel moeten. Want we hebben hem net al een beetje dwars door het nieuws uh, laten komen. Dus het uh, project van Fred Lont van een tijdje terug alweer hoor. Maar goed. En dat waren ze dus. Uh, Contact uh, met uh, een hoofdrol toch. Onder andere van, uh, van Peter Degen en Fred Lond. Want dat uh, zijn toch wel de, de, de mannen die dat, uh, die dat project hebben gedaan. Ze Zijn ook uh, in een van uh, de allereerste momenten ook uh, bij, uh, bij ons uh, geweest. En toen hadden we nog uh, een derde presentator. Uh, Menno Hoekstra. Die je uh, ook afgelopen, zo uh, ja, afgelopen donderdag uh, hebt uh, kunnen horen. In uh, de legendarische uitzending met Chef Special. Inderdaad. Wij hebben ze dus als een van de eerste gehad. En nu zijn ze wereldberoemd, uh, onder andere niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. Dus dat schiet lekker op. Uh, kwart over negen is het en ze staan er weer klaar voor. Uh, ik uh, zou bijna zeggen, Marcus Slinger, de camera maar weer aan. En dan gaan we weer even gewoon ook weer naar zwaar werk luisteren van godworst. Want we hebben ze natuurlijk hier niet voor niks uh, hier staan in uh, in de studio. Dus uh, ook met een zandvoertsrandje, want dat heeft te maken met Marlene Sjerps, die uh, de vocalen voor de rekening gaat nemen. Nou, laat maar horen, jongens. Let's stumble. My hand sucked around That precious fell inside Then I stumble. Then I stumble. Oh, my brain fill the brain made me feel the flash Inside the sheeple Then she sleep all Clanked around the grave of the heart A treasure, a treasure on the mind Er komt er nog geen nou, dingen, zo weet ik van wat, maar dat was hem dus. Uh, we gaan natuurlijk nog, nog een, een nummer uh, laten horen van uh, Godworst. Uh, dat, uh, ga je hem weer aan en uitzitten? Oh. To the flesh. oh ja, dat is het titelnummer dus uh, van, uh, van, uh, van het album. Jawel, Say Farewell to the Flesh. Mooi aangekondigd uh, door uh, Marlene zelf. Um, ik, uh, nou, we, zijn, uh, we zitten weer uh, helemaal vast uh, met, uh, met helemaal ingesnoerd. Laat me horen, uh, guys... <laughs> I'm oh a Hold oh, no. on! Oh, no. I'm sorry. Oh, Dat was hem het eerste blokje van twee in de tweede uur. Ja, we hebben er nog één. Dus uh, je, ja, wat dat er gaat... Ik, uh, ik denk dat er iemand in Spanje... Die zit toch nu echt uh, zich helemaal af uh, te vragen. Ja, wat, uh, loop even heel stiekem nog even naar die microfoon, Marcus. Want, uh, want dit, dit, wordt, dit wordt een beetje humor. Uh, want ik, ik, ik denk dat hier in Spanje toch een beetje zit van... Uh, nou, ja, ik dat, weet niet of dat in het format uh, ik, ik heb het niet over Sinterklaas. Ik heb het over 1M van Buurdingen, hoor. Dus, uh, dus die, uh, die, die, die, die, of dit helemaal in het format van het uh, van radiostation past, hoor. Ja, want dit wij man... zijn natuurlijk aankomende zondag weer te horen. Ah, ja, daarom. Dus de, de boel wordt, uh, wordt uh, waarschijnlijk wel... Uh, op Mar Music. Op Mar Music. Um, goed, uh, Marcus, dat is voor later zorg. Maar uh, dit, dit, dit hakt er natuurlijk wel in. Dus ik weet niet of, uh, of Marius dit... dit kan trekken hij krijgt... Hij, krijgt, ja, hij krijgt ons in alle voorglopen Hij krijgt alles, dus. Dus dit ook. Goed, uh, dit was uh, Godworst uh, deel 3, straks uh, deel 4. Nu, tijd weer voor de muziek uit de toverdoos. Hier is Ego Movis in Mexico. Semi-stereo was dat met uh, Deliverance en dat uh, komt van een EP en dat heette uh, Reignite. Nou, ze staan, er weer, uh, ze staan er weer klaar voor. Marcus uh, gaat uh, weer uh, de welbekende camera weer bedienen. Want uh, ja, voor de mensen die dat niet weten, hoewel ze kunnen dat op de webcam, kunnen ze meekijken. En kunnen ze zien hoe Marcus nu die camera aanzet. Dus dan, uh, dan loopt hij uh, wat, wat, een stuk wat rustiger naar, uh, naar achteren, want... Het mengpaneel dat ontbreekt, want dat, dat, hebben, dat is eigenlijk min of meer door de band al uh, een beetje verzorgd. Dus uh, het is een wat relatief makkelijkere avond voor, uh, voor Marcus. Uh. Dus, de laatste twee nummers van Godworst. Uh, het is uh, het slotakkoord, om het dan maar uh, zo te zeggen. Hier zijn ze nog een keer. Godworst! En dan, en dan het laatste. Automobiel. Automobiel. Gaan we nog een keer. Wacht even, wacht even. Want, uh, want Marcus moet nog uh, staan. Ja, inderdaad. Zo snel als een automobiel is nu ook weer niet. Maar goed, uh, hier uh, komt hij de laatste. Ja. Dat waren ze. Het is, het is gelukt. Acht nummers. Ja, dat, dat, dat komt bijna niet zo 1, 2, 3 voor. Dat we dat voor elkaar krijgen. Godworst bij, bij Alternative Vim. ben benieuwd of er nog een Spanjeol in Nederlandse dienst nog erg blij met ons is. Na nou, vanavond. Maar dat zullen we dan wel merken. Hier is de Levi's. En daarachter, ja, ook weer Zandvoorts inbreng. Namelijk Danny van het Loon met Field of Steel. Hier is de Levi's met Ken Stap Dat was hem. Uh, Field of Steel met uh, Painter Smaal. Uh, twee minuten lang. Uh, kort, maar krachtig. Maar wel heel erg uh, fijn om even te horen. Um, ik zou even aan uh, de bandleden willen vragen. of ze heel even hun activiteiten willen staken. Dus uh, dan kunnen we er nog even een uh, fijn slotakkoord aan, uh, aan breien. Want uh, ja, ze zijn al bezig om uh, de boel aan het opruimen. Want dat uh, zal zo direct. Uh, ik neem aan dat we straks uh, weer een aflevering krijgen weer van. Het, uh, het mooie programma wat, uh, wat hierna zit tussen eb en Vloed. Uh, dus dat, uh, dat gaan we zo blijven. Uh, maar inmiddels uh, zijn er in ieder geval drie van de vier uh, aangeschoven. De uh, harde dat zijn kern. De harde kern, zegt uh, Daan. Uh, drie van de vier. Dat? Godworst! En uh, nou, ja, je ja ze waren, ze waren uh, hier met, uh, met acht nummers. Trek die microfoon maar naar je toe, Marlene. Want dan, uh, dan, uh, dan maken we er een mooie. <lacht> Ja, dan, je, je moet wel de hele microfoon ja, ja. Ja, doen. Ja, ja, ja, de, de, ja. Kijk, dit zijn wel die leuke dingen. Uh, jullie hadden net ook nog zo'n uh, mooie anekdote verteld. Uh, uh, oh ja. Onder, ja, uh, onder de plaatjes draaien uh, Jullie schijnen te oefenen zo op het moment dat jullie dus ook bezig zijn. Uh, zoals jullie vanavond bezig zijn. Dus met in-ear. En uh, dan, uh, dan, dan oefenen jullie dus, of repeteren, dat is beter, uh, denk ik dan. Uh, en dat, dat heeft wel eens van hilarische tafereelen geleid, eh, Daan. Uh, want jij was degene die dat verhaal uh, vertelde. Maar is dat zo? Ja. Ik denk dat Richard het heel sappig kan vertellen. Kan, kan Richard oeh, het oeh, nog sappiger? Nou. Nou. <laughs> Vertel Richard, hoe zit het dan? Nou, we spelen gewoon lekker met het raam open. Ja. Uh, omdat we akoestisch uh, uh, gewoon te horen zijn. Ja. Uh, is er een buurman uh, tegenover Daan, uh, ja. die woont tegenover Daan en die uh, van de zomer hoorde niet de dus stemmen uit het raam komen. En dat waren hele rare stemmen. Leuke stemmen, vond hij. Ja, ja. Dus hij ging altijd op het stemmen e muurtje en zitten. een hoop, hoop drumgeroffel. Ja, hij hoorde <laughs> ook wat, wat, wat ritmische klappen. Ritmische ja, ja, enzo, ja, ja, en, klappen. En, klappen en, uh, en, en, en samen met omreden. die stemmen vond hij dat wel heel, heel apart... en heel ja. exotisch klinken. Uh -huh. En uh, dat vertelde hij zo'n keer. Ja, van, ja, hij is een Fransman. Hè? Van, nou, ik vind dat u heel, heel erg, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bijzondere muziek maakt. En ik zou graag een keer willen... Nou, nou, ja, dus wij hebben hem een keer uitgenodigd van... Nou, Kom even boven en dan, dan kan je even horen wat we, wat we aan het doen zijn. Nou, ja. dus We zetten hem een koptelefoon op en hij was echt binnen. Nou, een half nummer was hij gelijk weer weg. <lacht> en later toen. toen kan maar nou toch? Hoe was dat? Ja, uh, ik vind het uh, buiten op het muurtje vind Ik het toch erg mooier klikken dan uh, is het echt. <lacht> dus dat was voor ons wel weer een deceptie. Dus, uh, ja, dat <lacht> ja, is wel, wel jammer. Maar ja, Frankrijk gaan we niet veroveren, denk ik. Nee. nee. nee. Maar goed, maar dat maakt ook niet uit. Uh, het, is, uh, het, is, uh, het is wel, het is wel uh, hilarisch. Uh, maar goed, uh, dat doen jullie dus op deze manier. Uh, ja, inderdaad. Ja. Wij repeteren gewoon met, met een in eer systeem. Ja, maar nu met ramen dicht. Want we hebben uh, verontruste ouders aan de deur gehad. Waarvan oh. de kinderen niet konden slapen. Die begrepen oh, wat er allemaal gebeurde. Oh, ja, oh, dat, dat bijna 1 ja, ja. in 2 werd gebeld en zo. Dat ja, ja. Ze hebben ook vanwege, gezien wie er naar binnen liep en zo. We ja. huiselijk geweld. Ze <laughs> ja. uh, dus ja. hebben we nu het uh, uh, raam dicht. Gaat het gaat ons niet meer gebeuren. Nee. Uh, maar goed, uh, dat, dat, zijn van die, dat zijn van die leuke momenten dat je dan, uh, dat je dan uh, bezig bent. En uh, hè, ben je net op gang en ineens krijg je dat... Uh... Nou ja, scherpig als band heb je altijd uh, last van geluidsoverlast. Hè? De buren ja? klagen over de hele harde gitaren en bas en drums en zo. Maar ja. wij krijgen dus uh, andere dit soort klachten dus. Ja, ja. Ook wel apart. Ja, oh. ja, ja. Maar um, je kan uh, erger klachten krijgen, denk ik, toch? Ja, dat is waar. Ja. Dat is ook weer waar. Um, ik zou, bij, zou bijna zeggen... Uh, Huiskamerconcertje hier heren, of niet uh, en daar. Wij zijn overal doen. in. Ja. Ja. ja, ja. Zeker. Waar ja. zeg wanneer? Ja. Misschien ja, <laughs> ja, andere ja, ja, ja. Waar en wanneer? Ja. Voel ja, jij ja, dus, er niks voor, Marlene, om uh, in zo'n uh, beetje een huiskamersetting zoals uh, zoals vanavond? Uh, nee. Dat is gewoon hartstikke leuk, toch dit? Of, of even Ik, zo, maar, ik maar, heb het uh, kostelijk gecommuneerd. Ja. Dus, uh, ja. ja zelfs, we staan ook open voor bijhorende huizen. Zo'n laatste. Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, Oké, okay, het kan natuurlijk. Dus, uh, de eerste uh, cd of de eerste release was toch Lommerlust? Hè? Lommerlust? Van heel lang geleden. Van heel lang geleden. een heel lang geleden. foto met omaatjes. Ja. Oh ja? ja. Hoe zit dat dan... Uh, uh, nou ja, dat was gewoon een eerste soort demotjes, zoals je toen deed, ja. 20 jaar Een cassettebandje nog? Met een cassettebandje. Dus cassette cassette ja. zijn we naar een bejaard thuis gegaan. Wat gaan? Hebben, is dat, opa? <laughs> een, <laughs> vertel <hast> mij <me> eens, opa. <laughs> ja, ja, een cassettebandje. Een met mij in een commas uitgefotografeerd. Ik vond hem hartstikke leuk. En we hebben nou, een, een, een demootje gemaakt met, uh, toen met uh, ja, drie, vier nummertjes. En die kregen die mensen ook, die omaatjes. die hebben ze. Waarschijnlijk, of in de het graf genomen. Toegepast. je in het graf genomen. <lacht> ja, uh, uh, uh, nog even over iets. Want ik, ik zat ook even in de, in de bio te kijken. Maar dan zit, ja, de, de bio. <tus> dan denkt iedereen aan een wasmiddelreclame. Nee, dat is het niet. Maar uh, ik zit dat te, uh, zat net even te kijken. Uh, dan zie ik die gehaktmolen. Zie ik toch weer prominent weer uh, terugkomen. Uh, uh, ja, uh, ja, het blijft ons beeldmerk toch? Ja? Bedoel, we doen er uh, uh, live niks meer mee. Nou ja, hij staat mooi op het drumstel trouwens. Het is een. Ik ja, het staat, staat, het is, ja ik zie dat, dat het. is de authentieke Haakmolen, dus waar, authentieke... waar, waar de ek mee werd gedaan. Ja? En, uh, nou goed, het is gewoon een leuk, leuk beeldmerk die uh, geen enkele andere band heeft. Is nee. ons, het is van ons. Is toch wel een, een stukje geschiedenis? En ja. Een stukje geschiedenis. Ja. Um, voor de rest uh, vonden jullie dit wel een geslaagde avond zo? Ik vond het helemaal. Ik vond ja. Fantastisch, ja. Ja, ook het fantastisch. Kosten geleverd. Ja, ja, ja, ja. ja, heel ja. Leuk, ja. Nu, ik, nu, nu, ik hoop. Nu de rest nog. Luisteren, oh wij helpen allemaal, dat ja. luisteraars het ook een hele leuke avond vonden. Nou ja, dat, dat, nou, dat denk we ik wel. Oh. Wie, zwijgt stem toe? Wie zwijgt stem toe? Ik okay. bedoel, we hebben verder niks. Uh, ja, ik zie wel wat, maar dat zijn collega muzikanten die, uh, die zien dat, uh, dat wij werk van ze draaien. Dus, uh, ja. Maar die, die zijn dan wel vrij nieuwsgierig van wat is dan dat Godworst dan in godsnaam? Nou ja, ja, dan hebben ze dat nu. Uh, bij, bij deze, weten, bij ja. deze uh, weten jullie dat dus. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik neem aan dat, uh, dat, dat uh, nu uh, de zooi uitgerold gaat worden om, uh, om verder... Uh, de rode loper uh, bedoel je? Ja, dat lijkt me mooi. Ja. Ja. Hebben jullie er zin in uh, Omdat uh, dat toch... Uh... Ja, wat denk je? Ja, als, nee, ja, als nee, ik jullie vanavond zie en hoor, dan denk ik jullie zijn daar wel rijp voor om wat zalen aan te Ja, ruip kan je ons wel noemen, Ongelukkig, googelijkertijd. Oh, ja, ja, ja. ja, dat krijg je natuurlijk. Hè. Ja, Alles! Dus. Ja, Koper. Hoe kan je nee, dat zeggen? Zijn jullie er rijden? Wat zou het nou niet, niet zijn? Ik zie al wat rotte pijn. Dom! Oh, Se uh, ja, oké, okay. goed. Uh, uh, we hebben er zijn in. Wat? Dit is een heel domme uitspraak. Ja, domme. Uh. Nee, dat was gewoon en een, een begin Ja, tuurlijk. <laughs> ja, ja. Ja. Je krijgt het natuurlijk als je dit, uh, dit soort uitspraken doet. Um, Dames en drie heren. Ik uh, dank jullie voor de komst uh, naar, uh, naar deze studio. Nou, voor Marlene ja? zal het... Uh, niet gek veel uh, verder uh, rijden zijn. De anderen zullen toch uh, de, de gemeten bordjes uh, uit moeten. Maar dat uh, geldt voor jou niet. Uh. Nee hoor, nee, ik lig zo met een bedje. Twee oh. oren en uh, <laughs> man komt allemaal goed. Hé, hey, maar jij ook bedankt? Ja, bedankt. Hartstikke leuk. En niet alleen ja. uh, maar ook uh, de techneut aan de hand. Ja, ook ja, bedankt. Ja. Ja. Bedankt. Ja. bedankt. Dat is wel ja, leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat leuk. niks doen. Goed, we nog eentje draaien. En dat is Astrid. En dat nummer dat heet uh, Firehill. En ja. wat anderen, tot volgende week. Fire Run. Ja. If I could make you sweet